In november 2009 oordeelde de rechter dat Alkmaar het besluit om prostitutieramen te sluiten onvoldoende had onderbouwd. Nieuw onderzoek rechtvaardigt de beslissing van Alkmaar wel, zegt de Raad van State. Tegen de uitspraak van de Raad is geen beroep meer mogelijk. Laatste verdachte van oorlogsmisdaden die nog werd gezocht door het Joegoslavië-tribunaal is opgepakt. Het gaat om Goran Hadjic. Hij was acht jaar lang op de vlucht. Hadzic is een Servische Kroaat en wordt verdacht van oorlogsmisdaden in Kroatië tussen 1991 en 1995. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan etnische zuivering van Kroaten uit Krajina. In deze Kroatische regio wonen toen veel Serviërs. Servische president Tadic houdt in de loop van de ochtend een persconferentie. Na de arrestatie van de Bosnisch Servisch generaal Mladic was Hadzic de laatste verdachte die nog werd gezocht door het VN-tribunaal in Den Haag. Volgens de VN zijn in Somalië al tienduizenden mensen gestorven als gevolg van hongersnood en ernstige droogte. Het gebied kant met de ergste droogte in meer dan een halve eeuw. In twee gebieden, in het zuiden, heeft de VN nu officieel een hongersnood vastgesteld. De afgelopen twintig jaar kende het gebied geen hongersnood. De islamitische beweging Al-Shabaab, die banden heeft met al qaeda heeft Zuid-Somalië grotendeels in handen. Al-Shabaab heeft steeds buitenlandse hulp aan het gebied verboden, maar staat die nu wel toe. Het weer, vanmiddag vrij veel bewolking en af en toe ook wat zon, maar ook wat buien met plaatselijke kans op onweer. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A2 Utrecht Den Bosch vanwege werkzaamheden bij Nieuwegein Zuid 3 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee?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 It's gay okay, there I'm a lady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 Che idea, quale idea, è maliziosa massa trattene in rabbada, un super bullo, un, un po' come te, e poi che avresti di speciale, che in un altro no non c'è, che idea, qual vale idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, quale idea, attento lei lunga la salle e ti fa girare in fondo senza avere mai le cose che pretende in fondo, scusa in cambio. www.zfmzandvoort.nl Yeah. It takes every kind of people. make the ZFM mm -hmm. kind of op 106.9 is Zonzee, Danford en Zomer met ZFM. Zon, zee, zandvoort en is. Hey, Mr. Noid,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 part of it I'm yeah. Welcome to the Dawn.